Dus helemaal gelijk in, met een stukje handhaving en een stukje duidelijkheid daarin, dan kun je eigenlijk zeg maar de, de meeste hè, deze knelpunten oplossen. Ja. Heeft u antwoord op uw vraag gekregen? Nee hè? Nee, niet helemaal. De, la de laatste kans en dan ga ik, ik zie verder geen, ja ik zie daar ook nog geen vinger liggen en dan kom ik bij u terecht. Kan nog net. Korter. Nee, het, het gaat er uh, mij om dat er ook eens, uh, daadwerkelijk een afdeling handhaving is die ook te bereiken is voor de burger. Je kan in, de, in het weekend kan je bijvoorbeeld een de afdeling handhaving kan je niet bereiken, want die betreffende ambtenaren die zijn er niet, er is geen piketambtenaar. En als jij een, een, een klacht of een melding doet bij de gemeente, dan wordt die gewoon naar de afdeling handhaving gestuurd en that's it. En dan zetten ze gewoon in van u kunt bellen, nee, u moet naar de burger gaan die die klacht of die melding inbrengt en daarmee uh, gaat praten. Oké, okay. als u okay. na afloop even uw e-mailadres aan mij geeft, dan zal ik dat voor u nagaan en dan krijgt u een... Uh... Uh, okay. slagje van mij Hartstikke goed Alsjeblieft oh, Ja we gaan die helemaal oplossen Maar wel luisteren Vraag Ja Mijn vraag is uh, de volgende uh, In de vorige periode werd ook gezegd Niet door uw partij Wij gaan uh, in overleg En we willen dat er overleg bij de plannenmakerij is met de bevolking Met de belanghebbenden Daar is weinig van terecht gekomen Tenminste niet in de ruimtelijke ordening En in uh, de verkeersplanning parkeerplanning na de verkiezingen wordt er door de organisatie gezegd heren, raadsleden u hoeft niet naar de bevolking, want de bevolking nee. heeft u gekozen, u representeert de bevolking en het kost alleen maar tijd om naar die... en de vraag is, hoe denkt u daarover? <lacht> nee, daar wat is <lacht> kijk, nou uh, ik ja. heb wel mijn gedachten, laat ik daar zo even over beginnen maar uh, ik heb een heel duidelijk voorbeeld meneer Rampen uh, GroenLinks heeft in de afgelopen periode, uh, als ik het goed zeg, goed zeg um, uh, tegen het bestemmingsplan Middelboervaar gestemd. Klopt dat? Dat klopt. Dat klinkt een beetje raar, hè? Dan denkt u, hé, hey, dat zijn jongens die zijn progressief, die willen vooruitgang... En uh, ik, denk ook, ik denk ook dat andere GroenLinks-denkers... Ja, is dat nou een slimme uitspraak? Maar daar gaat het me nu even, uh, even niet om. Waar het om ging, dat besluit, dat bestemmingsplan... werd toch wel aangenomen door de coalitiepartijen. Maar het punt dat wij wilden maken... Jawel, hier komt hij, want ik zie u zo. Ja, ik hoor wat geroezemboosteren. Is dat wij vonden dat er dus niet genoeg geluisterd werd naar de inwoners. En dat was het punt. En dat was de enige manier waarop wij dat heel duidelijk konden maken. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma toen de tijd gezegd... Wij vinden dat er bij het project goed geluisterd moet worden naar de wensen van de bonus, et cetera, Wij vonden dat het op dat moment niet goed ingevuld was. Wij hebben de signalen ontvangen en we hebben daarom tegengestemd. Het levert al wat discussie straks op. Hoor. Ja, dat klopt. Mooi. Ik heb al twee korte reacties van de tafel hier, want we zitten in de tijd. Ja, ik heb een vraag aan uh, GroenLinks. Ik heb twee dingen genoteerd. Mensen zijn mondiger en moeten beter luisteren. Dat is heel belangrijk. Concrete vraag is. Hoe zou meneer Bauwitz... ...de participatie, want daar komt het dan op neer, willen verbeteren. En had jij dezelfde vraag toevallig? Oh, dat doen we niet. Mag, mag je het er in de pauze even doen? No. Ja. We krijgen we het, wordt het wel, ja, ja. een vraag voor u straks. Toekomst komt het binnen een minuut. Ik, Laat ik het krijg weer. een hoop vragen, dit vind ik leuk, want dan kan ik het woord groen links vaak noemen. Ja, maar, en in de, in de ja, maar daar kan ik niks aan doen, de nee, nee, meneer nee, nee, nee. de debatleider. Ja. De ja, precies. Het zijn de vragen die aan gesteld worden. Ik, heb een, uh, ik ben er, uh, erin gedoken, uh, meneer Simons. En uh, er is een wijk in Nederland. Uh, ik zal het webadres voor u opzoeken. En die zijn ze nu aan het maken. En ze hebben daar uh, die wijk opgedeeld in allerlei projecten en, en deelplannen. En uh, dat is een lang proces. Maar die hele wijk wordt opgebouwd middels het vragen van stemmen van mensen. Dit is zo ongeveer het plan voor hè, het beeld van de wijk. Wat vindt u ervan? Hup, met z'n allen naar de website stemmen. Dit heeft u gestemd, gaan we daarmee verder okay. Dit is het plan wat wij hebben Voor de stoeptegels Prima, allemaal naar de website En stemmen En zo wordt er dus daadwerkelijk en praktisch Op dit moment een hele wijk opgebouwd Middels participatie van de inwoner Dus dat het kan, dat staat vast Hoe we het hier moeten toepassen Nou daar zou ik graag naartoe willen gaan om te onderzoeken Heel graag okay. En daar laten we het even bij dat is een goede, dat, dit, dit heeft allemaal be, met beïnvloeding te maken we gaan hem, dankjewel, uh, Virgil. We zitten, ik ben iets door de tijd heen gegaan om mijn stopwatch te laten hebben ingezet. Ik wil straks na de pauze de mensen nog even de gelegenheid geven kort te reageren op je. Vind ik wel eerlijk. Dus mocht je nog willen reageren op zijn inhoud, kan dat. duurt een minuutje. We gaan nu een uh, pauze in van uh, 12,5 minuut. Dan gaan we onverbindelijk door. 12,5 minuut, pauze. Peeltje. Het uh, is op dit moment even pauze in, uh, in de school en uh, dat geeft ons de gelegenheid om de uh, burgemeester, niet er even aan tafel te uh, halen en uh, te vragen of er niet een is van de opkomst. Ja, goedenavond meneer Jongmans en natuurlijk luisteraars thuis. Ja, hij is overweldigend groot. We moesten maar stoelen blijven aanschuiven. Maar dat is hartstikke goed. Want het is veel beter dan als je maar 20 tot 30 mensen hebt. En ik, ik, maar wat, ik, ik weet niet of u het is opgevallen, maar ik zie ook mensen die ik op andere bijeenkomsten niet zie. Dus kennelijk zijn we erin geslaagd toch een groep hierheen te halen. Ja, wat mij verbaast, dat zal ik waarschijnlijk ook verbaasen, is dat... Andere meetings die georganiseerd werden door politieke partijen heel erg slecht zijn bezocht. En hier is ineens een overweldigende belangstelling. Ja, ik, ik heb dat ook gehoord en dat, dat vind ik zorgelijk uh, als zo? dat gebeurt. Ja. Uh, vooral omdat je denkt van ja, die, die samenleving zijn wij allen. Wij inwoners maken die samenleving. Dus waar zit dat nou in? Ik, ik heb daar nog geen uh, verklaring voor. Maar ik begrijp net als wel u, ja, ik ben zeer blij verrast. En dat maakt het ook, uh, oh, ja, ja. Ik, ik had zoiets aan het begin van deze avond, moet ik daar mijn verjaardag voor opofferen. Maar uh, dit maakt het meer dan <laughs> goed, klaar? <tijd> ja, ja. Uh, er wordt natuurlijk een hele hoop verteld in de periode vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, je moet altijd maar afwachten of dat ook inderdaad de uh, uh, uh, uh, doorkomt, of dat men het waar kan maken. Wat zouden volgens u de spierpunten moeten zijn voor de, voor de komende vier jaar? Ja, ik, uh, ik begrijp dat u de vraag stelt. <laughs> en ik, ik denk dat inwoners uh, zelf heel goed uh, begrijpen wat ze uh, belangrijk vinden. Uh, een aantal, uh, nee eigenlijk zeggen alle partijen het wel. Dat zie je ook uit veel onderzoeken, dat zijn de zogenaamde kleine ergernissen. Nou, uh, dat zijn steeds kleine stapjes zetten, waar kun je wat doen... Dan heb ik het over hondenpoepen op straat, fietsen op straat, noem dat soort dingen maar op, veiligheid natuurlijk. En wat mij betreft, als ik kijk naar de lijn die is ingezet door de huidige raad en het college op het terrein van bestuurskracht, zou daar denk ik ook een belangrijke slag geslagen kunnen worden in het kader van de hoe gaan we nu samen deze gemeenschap besturen. Vanuit dat model, en dan kun je op de inhoud behoorlijk van mening verschillen, maar er moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid liggen. En ik denk dat ook die lijn wel door de politiek wordt onderschreven. Dan moet je wel een werkbaar eh, gemeenteraad hebben. En eh, dat is iets waar ik mij persoonlijk zorgen over maak. En heb wel een aantal andere mensen. We hebben 17 zetels hier. En we zitten op tien partijen die meedoen aan de verkiezingen. 10 partijen, ja. ja. Ik, ik was geen ster in rekenen, maar ik, ik heb er maar acht uh, geteld. Oh, 8. <laughs> Dat scheelt toch iets, iets minder erg. Ja. Nee, maar het is maar... een groot aantal partijen. En dat, ja. dat, dat betekent ook dat je, dat je ziet in die partijen dat het mensen uh, kennelijk raakt en dat ze zich willen onderscheiden. En dat is natuurlijk aan de ene kant het voordeel. Aan de andere kant het maakt het denk ik, voor inwoners ook lastiger ja. om te kiezen van ja, welke partij kies ik nou. Want als ik zo op straten hoor en luister naar mensen, dan zijn de programma's uh, op een aantal punten gelijkluidend. Ja. Ik heb ze niet naast elkaar neergelegd, vind ik ook niet mijn taak. Uh, maar dat hoor ik wel en dat maakt het voor mensen volgens mij ingewikkeld. Dat klopt ook. Ja. De programma's zijn in verschillen op kleine, kleine punten, maar voor de rest zijn het uh, top, ja. uh, Zit er erg veel overeenkomst in. Maar wat ik bedoelde met mijn vraag is van, uh, je hebt hier een aantal grote partijen, VVD, CDA, OPZ, en uh, die. Uh, ...zullen toch ook het, het grootste aandeel zetels uh, gaan innemen in de gemeenteraad. En dan heb je een aantal partijen die met één zetel uh, erin komen, hopen ze. Uh, wat voor invloed heeft dat op, op de besluitvorming? Want ik kan me voorstellen dat als uh, de grotere partijen met elkaar zeggen... ...we gaan het doen, dat de kleine partijen met, met kleine hoeveelheden zetels eigenlijk erg weinig te vertellen hebben. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zou graag in uw glazen bol willen kijken... maar ik heb volgens mij de uitslag van woensdag 3 maart nog niet op een netvlies... Ja, en er is van alles mogelijk. Uh, wat ik in het dorp hoor is dat de, uh, een aantal mensen verwacht dat we wel eens uh, relatief veel 1, 2 en 3 zetels ja. uh, ja. zouden kunnen krijgen. Ja, dat wordt wat ingewikkelder formeren. En als je dan uh, vanaf de start ook gaat sturen op echt samenwerken, dan gaat dat denk ik best wel lukken. En dan kun je ook best een minderheidscollege neerzetten, want dat is dan gestoeld op samenwerken. Al die varianten zijn in Nederland ook al uh, uitgedacht. Het is kijken steeds van wat wordt de uitslag, dat is de eerste. Ja. En met die uitslag ga je kijken van nou, hoe kunnen we dan een college gaan vormen. En dat doet de politiek, daar bemoei ik me in die zin ook niet mee. En die gaat daar de basis voor leggen. Maar daar zie ik ook mogelijkheden voor. Elke uitslag creëert kansen. En de kunst is om die elkaar te gunnen en daarvoor de tijd en de ruimte te gaan nemen. Wordt de komende periode een extra moeilijke periode? Ik zou dat in die zin niet zo, niet zo kunnen zeggen. Nee, ik, ik denk dat juist zo'n uh, verkiezing weer een, een mogelijkheid geeft voor mensen... om een, op een andere wijze naar de samenleving te kijken en daarmee in gesprek te gaan. Ik, ik zoek, zoek het veel meer in de uitdaging die er ligt. En uh, ik zou willen zeggen, nou na 3 maart, het is opnieuw Zin in Zandvoort... Maar als cynisch antwoord moeten we het natuurlijk altijd houden. Dat is een nou, ding ik, wat zeker is. Ik moet niks, meneer Jongmans, maar ik wil dat wel. Graag. Ja, precies. En dat is ook de daar reden daar waarom voor ik voor. het doe. Precies. Ja, daar we voor. En u ook. Ja, En daarom absoluut. treffen we elkaar in het dorp ook. En treffen we gelijkgestemden die datzelfde hebben, die dat gewoon willen. Vanuit overtuiging, vanuit de wens om verder met dit dorp te gaan. Ja. Uh... Ja, opkomstpercentage. Heeft u daar enig idee van? Want dat is natuurlijk een... Nee, uh... ik, ik, ik, het, het, het, het, wat wij met name als gemeente hebben gedaan... is proberen activiteiten te organiseren... die partijneutraal zijn... en waardoor je misschien mensen kunt verleiden om te gaan stemmen. Ja. Want dat baart mij wel zorgen. Die uitslag baart mij geen zorgen. Inwoners weten het goed waar ze op stemmen. Maar dat opkomstpercentage... als dat onder de 50% gaat dalen... dat vind ik zorgelijk. Waar is dan nog onze legitimiteit als openbaar bestuur? Ja. Dan kun je misschien wel gaan... Naar de over de vraag moeten we niet over de structuur gaan nadenken? Dat wordt een maar hele, ik ga mo hele moeilijke termijn. Met de uh... extra inspanningen die nu worden gedaan, dat weten er toch in slagen om een stijgende lijn in het percentage te gaan vinden. Weet je wat het leuker was? Ik was vrijdag bij het jeugddebat. Nou, de, de, de, de opkomst was daar uh, nou, iets teleurstellend. Ik laat het gewoon bij zijn naam noemen. Maar er zitten gelijk een paar mensen en die bieden mij aan om mee te denken. Onder andere een ondernemer. En die zegt, ja, ik heb ongeveer uh, 700, 800 huisvrienden. In de categorie 16 tot en met 25. Nou, die stel ik ter beschikking. Dus geef maar aan, wat, wat, wat wilt u op de tekst hebben? Ja. Dus die is nu al een aantal dagen gewoon Zandvoort stemt, ga stemmen. En die zit dus met gelijkgestemden. Dat is waar we naar nou op zoek zijn. Als openbaar bestuur moeten we ingangen zien te vinden, kanalen zien te vinden die bij mensen binnenkomen, die gelijkgestemde zijn. Want je kunt beter een leeftijdsgenoot van 20 jaar tegen een ander laten zeggen, goh, het is misschien toch verstandig om eens even te gaan nadenken daarover. Die komt veel makkelijker binnen dan als u of ik dat doen. Ja, u lukt dat misschien wel, maar ik moet hard werken daarvoor. En dan denk ik van, nou, hebben we toch mooi weer bereikt? Want hij was ook gelijk bereid om zijn collega-ondernemer met 600 van die internetcontacten, in de goede zin van het woord, hè? want ik geloof daar ja. echt in, ja. ook uh, mee te laten denken en werken. Is dat de toekomst? Het is onderdeel van een samenleving die verandert. En dan moeten wij dus als overheid ons goed realiseren welk hulpmiddel zetten we in om in contact te komen. Ja. En dat is vaak het gesprek, dat zijn één-op-één contacten. Dat is soms een advertentie, soms is een bijeenkomst zoals hier in de, in de krocht, waar echt heel veel mensen zijn. Ja. Maar dat onderdeel kan ook. En ja. ik, ik, ik ben dus ook gewoon heel benieuwd, uh, en ik ga ook 3 maart de stembureau bijlangs, twee of drie keer. Om gewoon eens met mensen te praten van, nou, bent u over de streep geholpen? Vooral die, uh, die categorie eerste stemmers, die eerste kiezers. Ik zei net toen ik opende, uh, dat ik op 25 mei, ik weet dat nog gewoon voor de eerste keer mocht stemmen. Ik was daar zo trots op. En ik wilde dat ook. Ik zorgde wel dat ik daar was. En dat is waar we aan willen werken. Ja, we moeten wel het paspoort meenemen. Paspoort ja. meenemen, ja. Ik kan het niet anders ik maken. Verzie, maar het ik is zo zie hier grote probleem. Ja, met name in de identiteitskaart, plaats identiteitskaart, rijbewijs. Ja. Uh, neem het mee, want wij mogen u anders niet toelaten. Je nee. krijgt het niet uit je mond. Een paspoort pas kan niet Nee, nee, helaas niet. nee, helaas niet. Het is gewoon zonde. Ja. Nee, het is heel duidelijk om te benadrukken ja. dat je alleen kunt stemmen als je een ja. geldig identiteitsbewijs ja. bij je hebt. Dus ook al kom ik aan het stembureau, en, en aan de, me, de stembureau mensen kennen mij me allemaal, laat ik dat helder zijn, ook ik zal mij moeten identificeren ja. en terecht. Ja. En dat is het vervelende... Als wij, denk ik, in de samenleving waar we misschien op dit punt wel iets doorslaan in regelgeving. Want we, wat mij betreft gaan we veel meer bouwen op vertrouwen. Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Graag gedaan. Ik en, wens uh, u nog een, uh, een bijzonder prettige verjaardag. Nee, we gaan hier gewoon uh, genieten van het debat. <laughs> en daarna aan de bar nog eens even lekker napraten. Ja. En de luisteraars gaan er ook van genieten. En we zien elkaar in 3 maart. Bij het me ook. Enfin, Heel goed. Dank, ja, dank u wel. Dank u wel. Dat was burgemeester Nied ...die de zaal weer ingaat en ik ga de zaal ook even in. Op zoek naar mijn uh, collega, Joop van Nes, Als ik hem kan vinden. Het is, uh, het is erg druk hier, erg gezellig. Kijk, open is het. Ik zie daar iemand. Wie zie je, Jacques? Ik uh, zie meneer Bouwberg-Wilson. Daar loop ik even naartoe. We staan ergens voor, we komen gewoon naar u toe en u hoeft niet meer bij ons te komen. Wat, uh, wat vindt u van een uh, bijeenkomst als deze? Ik vind het erg geregisseerd tot nu toe. Ik vind er weinig gelegenheid om uh, wat dieper in te gaan op de onderwerpen. En uh, ja, dat maakt het nou eens, denk ik net interessant. Als het ergens naartoe gaat dan moet je naar het volgende. Ja. Dat dus valt mij op. Komt dat door de, de tijdslimiet die eraan gesteld wordt? Mogelijk. Mogelijk Maar wellicht kunnen we dat in het tweede deel van de avond Waar nu toe wordt opgeroepen zie ik uh, Misschien wat meer op aansturen Dat we wat meer in de diepte kunnen En dat er dan ook wat meer discussie gaat ontstaan Want allemaal dat leuk denk ik ja. Oké, okay, dank u wel Een prettige avond verder nog ja, dank. Luister, als ik het zo zie, loopt de avond uh, aardig goed. Goed. We hebben hier een, uh, een CDA, meneer Meneer Brunen, goedenavond. Goedenavond. Wat uh, is uw uh, gedachte als u zo om u heen kijkt? Nou, ik vind, uh, niet om het een of ander, maar ik vind de opkomst vind ik uh, zeer boeiend. Uh, ik heb alleen uh, weinig debat gehoord. En dat uh, stelt me een klein beetje teleur. Ik, ik denk nou, er wordt wat meer gedebatteerd over uh, diverse stellingen van de partijen. Ja, dat, uh, dat hoorden wij net ook al van de heer pauwberg Wilson. Ja. Denkt u dat dat uh, gewoon ligt aan de aan de opzet van de avond, een klok in beeld en twee minuten spreektijd? Ja, misschien Ja, wij zandvoorters die willen wat meer ruimte hebben en. Uh, ja, ja. ja, we worden op. Ja. Ik dan. Ik, uh, en dat is jammer. Het zou beter zijn als we uh, wat meer ruimte gaf voor een, ja, ja. Uh, een goede discussie. Even een goede discussie en ja. dat. Want uh, uh, wat, het is erg mager, ook. ook aan... Ja. Ik bedoel mensen die krijgen de gelegenheid om een vraag te stellen. Er zijn er twee die een vraag stellen. Terwijl bij wijze van spreken dat er tien moeten zijn. Ja. Hè? En dat is jammer. Ja. Ja. En dan kan, dan kan je ook niet een goed uh, debat voeren hoor eerlijk okay. gezegd. Maar goed ik hoop uh, de Probe tweede deel van de avond. Ik uh, zou zeggen we... probeer er wat aan te doen. De komen na de Nou tweede ja uh, als van voorzitter van, uh, van, uh, van, uh, van het CDA ga ik geen vragen stellen. Dat laat ik graag aan uh, anderen over. Heerlijk. Ik zou het wel willen, maar ik denk, ik moet hem een beetje bescheiden opstellen. Laat nou de zwevende kiezer, die hier hopelijk ook aanwezig is. Vraag ik me af, is die hier? Die is er wel, ja. Ik heb uh, verschillende mensen die ik dan persoonlijk goed ken. En ook gevraagd, joh, Ja. Nee, dat is ja toelt Ja, goed. Ik uh, geloof dat de bedoeling is dat u weer terug gaat. Nou, dank u wel. Goed, we wachten eventjes op... Uh, Hallo. Het begin van uh, het tweede gedeelte van deze avond. Pieter, heb jij enig idee hoeveel mensen hier zijn? Ik schat dat we boven de 150 zitten. 150 mensen zijn er zeker. En uh, aardig is, het zijn niet alleen maar de bekende lijsttrekkers en mensen die op de lijst staan. Maar er zijn ook een heleboel geïnteresseerde mensen gekomen. Jong en oud. Het verbaast mij. Dit had ik niet verwacht. Trouwens, de uitbater ook niet. Maar die hebben ik continu zien lopen met stoelen. Bijzetten, bijzetten. Dit is ja. mooi, dit is heel goed. Ja. Ja. En als we de woensdag ook allemaal gaan stemmen, Aha. dan gaan we de goede kant op. Ja. Denk ik ook. We gaan uh, de regie weer nou, overgeven Zijf. aan de zaal. Ja. Terwijl iedereen gaat zitten. Luisteraars van ZFM. Bent je allemaal weer ingeschakeld? U heeft gemerkt dat de lijnen plat zijn gebeld. Ik was geen doorkomen aan, dus ik mag nu het nummer weer benoemen. We hebben een paar bekende Nederlanders die aan de telefoon zitten. En het nummer is nog steeds 5715705. 5715705. Dan kunt u de vragen ook nog rechtstreeks stellen. Tenzij u tevreden bent over het gehalte van de vragen uit de zaal. Dat kan. En terwijl iedereen zijn plaats weer heeft... ...en de stop wordt scherp... ...zou ik heel graag weer het weer centraal willen maken... En er kwam nog een algemene vraag. Een hele aardige, sportieve, algemene vraag. Dan ben ik alleen even de dader kwijt. Waar zit ze? Waar zit ze? Waar heb je dan? Even een hele korte... Heren, heren, let op. Oh ja, je wilde hem vasthouden natuurlijk. Uh, Belinda en ik hebben gisteren... Waar zit ze? Hoi Belin. <laughs> we hebben gisteren afgesproken dat we de circuiten in gaan lopen volgend jaar. Want we moeten nog een beetje trainen. Belinda is vandaag begonnen met trainen. Dus de vraag is welke raadslijf... Virgil doet mij zie ik zo... Welke raadsleden doen er mee? Gaan we als bedrijfsteam gaan we meelopen? Ja, Karel. Jij ja. wouden we het toch, hè? He? <laughs> we het toch ook al doen? We is het er niet? net gelopen. Nee, die, uh, dus we twee? Gert ook? Ja. Circuit. De circuitrun. Vijf kilometer voor bedrijven. Kan iedereen? Nee, geen probleem. Dan gaan we vanaf volgende week maandag gaan we trainen. Redden we makkelijk. Ik vrees dat je het hier even bij moet me laten. Je hebt... Je hebt ze bijna allemaal. Oké. Okay. Nou, het, uh, het sportieve gehalte heeft ook uh, inhoud gekregen. Dames en heren, we gaan gauw door om de klok scherp te zetten voor, um, even goed kijken. Uw gemeentebelangen Zandvoort, zijn we daar al bij Michiel? Ja, hi, Michiel. Oh, Michel, moet ik zeggen, pardon. Michel, jouw twee minuten. Gaan ja, nu dank in. U wel? Dank u wel. Um, wij zijn uh, als GBZ uh, ons speerpunt. Wat daar geschreven stond, uh, waar we ons erg sterk voor willen maken, is een beter lokaal bestuur. Dat wil zeggen, besluiten die genomen worden uh, in samenwerking met de Raad en het College, dat die uh, besluiten niet na een half jaar, een jaar of twee jaar weer helemaal worden teruggedraaid. Ik kan hier heel veel voorbeelden van noemen. Dat we dus uh, unaniem als Raad wat besluiten dat een half jaar later uh, wordt het hele besluit weer 180 graden omgedraaid. We hebben dat vorige week kunnen zien, twee keer. En uh, de laatste jaren is het zo, dat uh, eigenlijk de laatste tien jaar al, en daarom komen we ook niet vooruit, dat we als we eenmaal een collegeprogramma hebben, en we hebben een raadsprogramma, iedereen is het daarmee eens om die onderdelen uit te voeren, dat we dat ook als raad en als college gaan doen, en ons niet onderweg van de wijs laten brengen. Dat is mijn punt. Oké, okay. vragen. Ja, en hier ook eentje. Mag de dame eerst? Dat klinkt niet erg flexibel. Ik ben benieuwd hoe u daar tegenover staat. Uh, u moet goed bestuur en voorspelbaar bestuur... waar de belastingbetaler en de inwoner recht op heeft... moet u niet verwarren met inflexibiliteit... Het is natuurlijk zo dat de afspraken die gemaakt worden, de prioriteiten die gesteld worden, als ze niet alleen al door de wet zijn opgelegd om dat uit te voeren, dat die, uh, dat die uitgevoerd worden met die flexibiliteit en de nuancering die er mogelijk is binnen de verschillende politieke standpunten. Heb, heb jij daarbij antwoord op je vraag gekregen? Ja. Ik krijg even naar meneer hierachter? Ja. Was jouw vraag ook? Oké. Okay. Verder vragen? Ja. ja ik, mag ik hier nog één opmerking over maken? Ja. Dat uh, het constant draaien, vooral in de majeuren belangrijke projecten hier... ...dat dat de gemeente, maar ook de inwoners heel veel geld heeft gekost. Dus ik uh, adviseer, ik raad aan en ik ga er ook echt voor... ...om de afspraken die gemaakt zijn met de verschillende fracties... ...en ook uh, met uh, de inwoners zoals ze gestemd hebben... ...wat daarin allemaal in staat... ...dat die zaken ook waargemaakt worden. Oké, okay. Karel. Het worden ze we... aan Karel Simons van de OPZ. Ja, ik heb van Michel begrepen dat hij zegt... ...besluiten moet je niet terugdraaien. Nou, ik denk dat dat toch niet helemaal goed is. Dat is ook een van de punten in 2006 geweest... ...over die voorgaande periode, wat toen de... ...partijen die in de strijd waren met elkaar hebben afgesproken. Want ik denk dat verkeerde besluiten, daar moet je iets aan doen. Mijn vraag is, moet je die dan zo laten? Um, ja, het is net wat je onder het woord uh, verkeerd uh, uh, verstaat. Maar ik zal er één voorbeeld opnoemen. Um, 30 oktober 2006 heeft de Raad unaniem besloten om een plan goed te keuren... Uh, 15 december kwam meneer Simons voor de radio van ja, eigenlijk hebben we dat niet zo goed gedaan. Met als, uh, re, uh, met als uh, gevolg dat uh, op uh, 7 mei uh, het jaar daarop volgend een heleboel in de prullenbak is gegaan. Kijk, ik had dan gewoon gezegd op die 30 oktober, we zijn het er niet mee eens. Unaniem besloten. En zo is het meerdere malen gebeurd. Dat bij een goede uitleg, een goede onderbouwing, ook met goede participatie met de bewoners... Uh, ...dat daar een besluit is genomen en dat uh, iedereen in de raad zegt... ...top, dat gaan we doen. En een half jaar later ligt het, uh, ligt het zaak weer compleet anders. Dan kan de wethouder, het bestuur, de raad, de ambtenaren en de belastingbetaler... ...kan weer een hoop geld betalen voor weer iets nieuws waar weer de helft niet van deugt. Wordt en... uit de zaal gevraagd uh, welk plan? Waar gaat het om? Ik heb het nu over het uh, bestemmingsplan Middenboulevard, wat uh, zeven keer gedraaid is... ...waar vijf keer gedraaid is door de VVD... ...twee keer gedraaid door het CDA... ...en van de oudere partijen hebben we dus eh, helemaal nooit wat gehoord... ...behalve dat ze dus tegen zijn. Nou, en dat vind ik nou een heel ernstig verhaal... ...dat de oudere partij zegt... ...eigenlijk zijn we tegen... ...maar we zeggen niks... ...en dan... Zeggen ze nu zijn we voor in 30 oktober 2006 en dan zijn ze 8 mei 2007 helemaal tegen. Dit is niet aan de burger en de belastingbetaler uit te leggen. En nou is het een vervelend voorbeeld omdat die midden boulevard natuurlijk een hot item is. Maar zo zijn er veel meer besluiten geweest die weer teruggedraaid worden. Dan worden wethouders, belastingbetalers en inwoners die zeggen gooi het maar in met pet die hele politiek. Ik zie allemaal vingers terug ingaan. Eerst Gert, dan Wilfred, dan Karel en dan Gijs. En ik zie ook een mevrouw hier met haar arm omhoog. Zullen we haar voor laten gaan, heren? Nou, bedankt. <laughs> uh, wat ik me alleen afvraag. Uh, u zegt, we, draa we draaien dus niks terug. Ook al is het, uh, als hij ze fout gegaan is, en dat is heel erg uh, geldverretend, om het zo maar te zeggen. Dan wordt hij ze dus ook niet teruggedraaid omdat het. Nee, nee, u zegt ook. Zei, uh, meneer Siemens heeft het over verkeerd. En u heeft het over fout. Nou, wat is nou verkeerd en wat is nou fout? Het gaat er gewoon om dat men de zaken afmeet aan draagvlak... voor het bepaalde gebied of voor de bepaalde groep waar het voor geldt. En als iemand of een groepje het er niet mee eens is... wordt dat dan bestempeld als fout. Dat is druk op een fractie of op raadsleden waarmee ze het besluit terugdraaien. Terwijl vaak de inwoners... ...inspraak hebben gehad... ...is geparticipeerd... ...raadsleden zijn overtuigd... ...iemand wordt wakker... ...die organiseert vijf straten bij elkaar... ...en het goede plan... ...gaat prullenbak in... ...dus de interpretatie van fout of verkeerd... ...die geldt hier niet... ...heb je antwoord op je vraag? Half, oké... Okay. ...daar moet je mee doen... ...Gert? Ja, ik snap het... ...soms, soms doen dingen pijn... ...dan kan ik me zijn positie voorstellen... ...als oud-wethouder van de middenboulevard, maar uh, hij zei in zijn uh, verhaal iets van, uh, ja, uh, je maakt een collegeprogramma en dan moet je dat ook gaan uitvoeren en dan moet je er later niet meer op terugkomen. Maar, en daar ga ik de komende vier jaar voor zorgen. Maar weet Michel dan dat dit college 95% van het programma heeft uitgevoerd, wat we hebben afgesproken in 2006? 95%, ik heb nog nooit zo'n score gezien. Ik vind je het goed uh, dat je ze even, even de reacties opstapelt? Ik kijk wat Wilfred iets kan aanvullen hierop. Ja, ze is eigenlijk wel in de lijn van wat Gert gezegd heeft. Maar het is een vrij, het is, het is een vrij uh, verwarrend verhaal van de heer Demmers wat hij zegt. Uh, dit college heeft een aantal zaken op de rit gezet. En die zullen we dan ook afmaken. En uh, het, uh, de, de, de bevolking van Zandvoort die heeft enorm ingestemd met de structuurvisie. Dat betekent dus dat we een lijn hebben uitgezet op lange termijn, 15 tot 40 jaar. En die lijn die gaan we volgen. Dus dat, dat gedraai wat uh, de heer Temmers... ...signaleert, dat kan hij dan toch alleen maar denk ik bij zichzelf zoeken nou, ik en niet bij Nou, wil ik toch even inter een interruptie plaatsen op de tekst die meneer uh, Tatus nu uh, naar voren brengt. Uh, de structuurvisie, een van de onderdelen van de structuurvisie... ...zoals die een beetje is vastgelegd in het rapport van Taskforce Ruimte van de Provincie... ...die past dus in de structuurvisie... Daar is een inlegvel in verschenen, dames en heren. Dat trekt de hele taskforce ad assist, advies helemaal om. Hoe komt dat inlegvel terecht? Dat inlegvel is ook radicaal tegen de structuurvisie die is vastgesteld. En weer gaat... zo'n voorbeeld dat we weer draaien. En meneer Tonen, 95% van hetgene wat het college deze raad heeft uh, willen bereiken. Ja, dat is nog wel makkelijk dat je 95% kan bereiken, omdat de rest door die vorige twee colleges allemaal panklaar was klaargelegd. Oké. Okay. Het wordt een beetje een jaar. Zal, Zal ik die worstlijst erbij noemen? Nee, nee, nee. nee. alstublieft even niet. Dat mag later. U heeft een voetbalkooi gemaakt. Hartstikke goed. Ik wil graag tot slot, anders lopen we te veel uit. We gaan Carl uh, en Gijs nog de laatste reactie mogen ze geven. Of vraag stellen. Maar ik wil heel korte antwoorden. Als ik dezelfde dingen hoor, kap ik hem af. Ja, ik moet even reageren. Want uh, Michel die zegt zulke dingen. Ik hou er normaal niet van om... Tegen me ga je te gaan, maar je moet natuurlijk als er dingen niet waar zijn... ...en als een partij staat voor recht door zee... ...dan moet je natuurlijk even realiseren, voorgestemd... ...wij zijn in die vorige periode uit de coalitie getreden vanwege die middenboulevard... ...omdat onze inzet bij de verkiezingen niet waargemaakt werd. Wij waren tegen de plannen, dus wij hebben natuurlijk nooit voorgestemd, dus dat is één ding. En als je dan vervangen wordt als wethouder voor de middenboulevard... ...en dan dit soort geluiden laat horen... ...dan ben ik niet vrolijk. Verontwaardiging. Gijs, heel kort iets nieuws. Nou ja, het gaat weer over de middenboulevard. En volgens mij zijn er heel veel andere dingen die ook heel belangrijk zijn voor Zandvoort. Maar de essentie is denk ik... ...jongens, hou op met die discussie. We gaan zoeken naar een oplossing. En meneer Biemer, of meneer uh, Simons zei net wat. En ik denk, ja meneer Simons, u heeft een eigen wethouder geleverd over, uh, uh, aan de middenboulevard. En vindt u dat het nu wel geslaagd is? Maar laten we het nou maar... Die nu stoppen en we gaan verder, want het lost niks op, denk ik. Gijs de rode CDA-luisteraars. Maar goed, nou, blijft in zijn algemeenheid overeind staan dat men moet streven naar een eenmaal genomen besluiten uit te voeren. Klaar, precies. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken. Nou, dat was even een rondje emotie, die hebben we ook nodig. We gaan gauw door naar uh, de je mag hem gewoon je mag hem licht geweld gebruiken hoor, maar niet lijfelijk. We gaan naar eh, CDA. Gijs de Rode, jouw twee minuten. We gaan de microfoon even aan jou doorgeven. Gijs de Rode, CDA, verras ons. Ja, wat willen we bereiken? We willen eigenlijk bereiken dat we een team zijn. ...raadcollege, dat er een team ontstaat die gaat samenwerken. Want de samenwerking heeft de afgelopen vier jaar nogal op bepaalde terreinen ontbroken. En ik denk dat dat u niet erg uh, ontgaan is in de kranten en uh, door alle andere media. Wij willen dus vernieuwend, verjongend zijn. Uh, We willen ervoor zorgen, ik denk dat u de posters uh, rond de, uh, langs de wegen, toegangswegen van Zandvoort, ...u niet ontgaan is wat onze speerpunten zijn... Ik zal er een aantal er toch nog even tussen uithalen. Huisvesting voor jongeren. We weten nog steeds niet hoeveel jongerenhuisvesting we kunnen realiseren in het LDC. We willen Zandvoort groener hebben. Want het is belangrijk voor onze leefomgeving. Um, we willen ook letten op de portemonnee, we willen zorgen dat Zandvoort financieel gezond is en dat alles niet met dat gehakketak van net, nee we willen opzoeken naar een oplossing. We willen zorgen dat we er een oplossingsgericht bezig zijn en dat we dat ook doen en dat daar wil ik en ons hele kandidatenteam voor inzetten, dat we ervoor zorgen dat we een oplossing ontzetten. Een meningsverschil is prima. Er is helemaal niks mis mee, maar we moeten wel gaan zorgen dat we er met elkaar uitkomen. En dan niet uh, het in woordenspelletjes of in andere dingen uitkomen. Ja. En... Dat is hem, Gijs. Ja, dat is ja. hem. Zijn er vragen aan Gijs de Rode van het CDA? Ja. Vaste betrokkenen. U mag zich wel aan de luisteraars gaan voorstellen. U bent een van de zwevende kiezers? Ik ben nog steeds zwevend. Wie bent, u, wie bent u voor de luisteraars? Sorry? Wie bent u voor de luisteraars? Ik ben Maurice Demmers. Ik ben de broer van de ex-wethouder, maar ik stem niet noodzakelijk op hem. Ik wil het toch even gezegd hebben. Dan is hij echt zwevend. Ik kan op hem stemmen, dus ik zeg het maar even. Gijs, ik heb een vraag aan jou. We hebben net gehad over de hot item. We hebben hot item toerisme en inwoners. We hebben hot item middenboulevard. Um, vind jij dat het. Vind je eigenlijk. Ben je het met me eens dat het Middenboulevardplan. Dat duurt al bijna twintig jaar. Het is een soort Zandvoortse A4. Die wordt er dus eigenlijk helemaal stronsiek van. Dat moet gewoon gebouwd worden. Of gewoon niet. En is het ook gewoon klaar en af? Wat is je vraag, Marie? Wat is de vraag precies? Luister, Gijs. Je gaat gewoon bouwen de komende vier jaar. Of niet? En zeg het maar. Dat. Ja, bouwen, bouwen of niet? Bouwen of niet. Ik denk wat Zandvoort nodig heeft op dat gebied, op dat mooie stuk terrein is een aantal uh, een paar mooie hotels. Als we daar wat meer toeristen mee kunnen halen naar Zandvoort dat zou dat prima zijn. Er zijn zat mogelijkheden in het uh, huidige bestemmingsplan wat aangenomen is, die die mogelijkheid creëren. Maar dat we zorgen dat er ook gasten naar Zandvoort komen, dat ze hier blijven dat ze in de Kerkstraat en Haltestraat uh, wat gaan drinken, wat gaan eten uh, misschien nog wat hier en daar wat ko gaan kopen. Dat we zorgen dat de mensen hier Zandvoort blijven en dan denk ik, dan kunnen we hier van Zandvoort weer iets moois maken en daar hebben we de middenboulevard ontzettend hard voor nodig, Daar ben ik helemaal met je eens maar we gaan, ja, we gaan inderdaad daaraan bouwen en wij gaan het proberen te doen het antwoord is bouwen vragen? ik ga even kijken bij onze. als je dit allemaal zo hoort hè? Wij zijn... jij bent een van de jongere kiezers word je wat wijzer nu? Nou, ik, ik, ik was al van tevoren overtuigd welke partij ik zou stemmen, dus. Slot aan. nog niet gebracht, dat je denkt, hé, hey, dat is toch wel een slimme, dat is een slimme opmerking. Die had ik graag van mijn eigen... Jij was blauw, hè? Wilfred, gehoord. Ja, klopt. Maar, is familie van je? Nee, geen familie. Een vraagje tussendoor. Uh, ik ga kijken naar de... Het, ja, hartstikke goed. Een vraag uit de zaal. En ik hou me even vast... Ja, ik ben Ad Rampen en ik wou mijn waardering uitspreken voor de werkgroep uit de raad waar ook meneer De Rode in zat. Die hele goede ideeën voor het verbeteren van het parkeren en het parkeersysteem wil bedenken. En die ook tot een raadsbesluit heeft geleid dat er een nader onderzoek komt om parkeren voor de hele bevolking mogelijk te maken in de belanghebbende gebieden met vignetten. En daar komt dus nog een stuk studie. Mijn, mijn vraag is nu... In het verleden hebben in die studiegroepen, of in zo'n projectgroep die zo'n onderzoek deed, nimmer belanghebbenden gezeten. Kan ik vragen, en kunt u wellicht iets toezeggen, dat u, u heeft het ook over meer samen doen, dat er in zo'n studiegroep nu ook belanghebbenden deel gaan nemen aan de voorkant. Nou meneer, meneer Rampen, u, u daagt mij uit. U, ik wilde er toen straks al op reageren, maar dat mocht niet van de, de gespreksleider. U had het over communicatie op het gebied van parkeren. Uh, wij als CDA hebben in november 2007 een, een bijeenkomst gehouden over wat willen we nou met Zandvoort en het parkeren. Daar bent u helaas niet verschenen. Dat vonden wij dan jammer had u misschien uw mening kwijtgekund. Maar natuurlijk, want er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld de GVVP is uh, een aantal jaren geleden, is dat in, in brede zin opgezet met de structuurvisie zijn er een Aantal dingen waar inspraak over uh, mogelijk is. En ik ken u een beetje, u bent, komt geregeld in de, in de raadzaal. Ik denk dat u zich uh, ontzettend hard gaat maken, dat u gaat inspreken en ik denk zeker ook dat het hartstikke nodig is en dat het moet, want we moeten het echt samen doen en daar bedoel ik ook de ondernemers en uh, de bevolking mee. Antwoord op de vraag? Voldoende? Roep me hard. De, de, de, de, recht voor u. Pak we even die, want ik moet er tijd winnen. Ja, ik kan al zeggen waarom ik er de laatste keer niet was. Want ik ben er altijd geweest. Maar mijn inspraak is altijd genegeerd. Hoef Hoef Bij geloof u op het punt van parkeren. Ja. Maar ik ben zeer verheugd, want we, het is pak een in 2002 geweest. Dat ik duizend inwoners en ondernemers vertegenwoordigde. En toen het idee opende, u moet toch zorgen dat alle inwoners ook op die vergunning plaatsen. ...dicht bij het centrum mogen parkeren. Daarvan akten. Want dat is geen probleem. En ik ben ook blij dat u dat nu honoreert. Precies. En je ziet Gijs... dat was Gijs de Rode van het CDA... ...wat er gebeurt als je toch een beetje een hakketakje geeft. Kan er gelijk vijf terug? Ja, komt die. De heer Michiel Demmers... Michiel was de naam. Michiel, neem het niet kwalijk. Uh, Gijs, ik heb een heel positieve insteek. Gelukkig, jong en onbezoedeld gaat hij uh, de politiek in... ...en hij gaat het beter maken. Mijn vraag is... Gijs gaat bouwen op de Middenboulevard, zijn de inwoners uh, van de Middenboulevard, is dat het leidend beginsel, moeten zij instemmen met jouw bouwen. Nou, ik ga niet bouwen, Michel, denk ik. Uh, ik, ik. Ik denk dat wij dat als gemeente gaan uh, doen. En ik weet niet wat precies jouw vraag daarin is, maar ik, even, even van die middenboulevard aftrekken, dat onderwerp. Kijk nou eens naar de kruising Haarlemmerstraat-Tolweg. Als we nou eerst met elkaar eens gaan overleggen hoe we dat gaan doen, voordat we gaan beginnen. En gaan zorgen dat het afkomt. En dan, ja, en dan tot een oplossing komen. Maar uh, niet steeds die middenboulevard pakken, Mies. Dat is niet handig. Oké, okay. moet ik moet even meedoen. Nog twee, nog twee reacties van uh, Robert de Vries van D66 en van Willem Paap. Eerst Robert de Vries. Nou, Het is geen reactie, sorry, het is een ge vraag geworden. Vraag het. Uh, het is duidelijk dat we over niet al te lange tijd met enorme uh, kortingen gaan krijgen op de budgetten van de gemeente. 20 procent. Dat houdt in dat uh, de gemeente Zandvoort het met tussen de 800.000 en 3 miljoen minder moet gaan doen. Uh, wat mij opvalt is dat daar het niet over gesproken wordt. Er wordt wel wat gezegd. Eh, ik weet dat er ook over gesproken wordt in de gemeente. Maar ik heb eigenlijk geen één partij gehoord eh, die daar een duidelijke uitspraken over doet. Van daar gaan we wel en niet op bezuinigen. Eh, ik vind dat juist dat wel aan de, aan de mensen duidelijk gemaakt moet worden. Omdat, eh... Twee grote partijen straks, die kunnen misschien deze uitdaging uitgaan. Dus mijn vraag nu aan de uh, lijsttrekker van het CDA is. Wat heeft u te zeggen over de verwachte kortingen op het budget de Rijk van Begrijven? Budgetten Van uh, 800.000 tot 3 miljoen Hoe, u, u, Als ik uw vraag even mag omzetten dan dat ik er wat, uh, wat van uh, meer uit De kern uit kan halen Hoe gaan we zorgen dat uh, Zandvoort financieel gezond blijft Ik denk dat we dan veel uh, Bijvoorbeeld de ambtenaren We gaan minder We kunnen echt wel wat met minder ambtenaren We gaan efficiënter werken Ik denk dat je dan al een heel groot gat hebt gevonden uh, Die je kan opvullen Daar maar. moet ik even mee doen En ik zie u non-verbaal reageren dus maar ik denk dat meneer de Vries niet helemaal goed ons verkiezingsprogramma heeft gelezen, want we hebben wel, der, wel degelijk er wat over gezegd. Een 10 seconden vraag en een tien seconden antwoord. Echt als allerlaatste. Willem Paap, Sociaal antwoord. Ja, dank u. Gijs, je had het net over het uh, parkeersysteem, hè? Dat, uh, waar je bezig bent met het ontwikkelen daarvan. Jij zegt: uh, Kom maar uh, in de commissievergadering, kan je inspreken? Nee, je moet eens, we moeten eens een keer de wijk in. En de vraag is: ga je dat doen? Ah. Nou meneer Paap, dat hebben we al gedaan. In november 2007 zijn wij hebben we in Hotel Hoogland hebben we een bijeenkomst gehad voor uh, parkeerterrein Zuid en Duinwijk. Dus wij zijn er wijk in geweest. En we besluiten met deze wel eens niet eens. Ja. We hebben een beller. Maak de vraag, die vind ik veel te belangrijk. Oh, gaat ze het zelf maar zeggen. We krijgen, een, we krijgen even van onze charmante assistente Monika, de volgende... Vraag van de radio, die vind ik toch wel prevalerend. Komt-ie aan. Twee vragen zelfs. Een van de heer Joustra, oud-voorzitter van de Wilm-Hildering-stichting. Die wil graag weten wat er met gebouwde krocht gaat gebeuren. Wanneer er gerenoveerd gaat worden. Als er niet gerenoveerd gaat worden, wanneer er dan een andere grote instelling gebouwd gaat worden. Waar culturele evenementen gehouden kunnen worden. Er wordt wel veel gepraat over de middenboulevard. Maar wat gaat er hier gebeuren? Een vraag specifiek aan Gijs. Dan daag ik de andere heren die nog komen uit, zo werkt dat nou eenmaal, daar ook antwoord op te geven. Voor de tijd. Dat was de belangrijkste dubbelvraag. Oké. Okay. Dus uw, uw, uw vraag wordt beantwoord en u kunt meenemen. Heren, grote partijen. Meenemen. Ja, precies. Voor de tijd. Dankjewel Gijs, de rode van de CDA. Een dikke bebuiging. We gaan naar, even op mijn lijstje kijken, want jullie weten al met een mooi hoofd. We gaan naar Gert Tonen, P van de A. En de twee minuten om in te leiden gaan nu in. Dank u wel. Uh, Gebouwde de Krocht, ja, dat moet straks gerenoveerd worden, want we moeten gewoon een minimum mooie zaal hebben. Daar gaat heel veel geld mee gemoeid, dus we moeten bij de bezuinigingsrondes gaan kijken wat we daarmee kunnen. Uh, want daar wilde ik mee beginnen en daar vond ik het wel grappig dat Robert de voorzitter gaf. Uh, inderdaad heeft nog niemand hier vanavond gehad over uh, wat wij moeten gaan doen met de crisis. We moeten de crisis niet erger maken dan die is, maar we zullen er wel aan moeten werken om ervoor te zorgen dat we de crisis voorblijven in ons financiële huishoudboekje. Tegelijkertijd, en daar wil ik toch de klemtoon op leggen, moeten we wel het lef houden om te blijven besturen. We moeten dingen die op ons afkomen, moeten we niet wegmoffelen. We moeten wel dingen blijven doen die noodzakelijk zijn. En als we gaan bezuinigen, en dan weet ik dat ik een teerpunt raak, maar dan zegt de Partij van de Arbeid in ieder geval niet op het gebied van welzijn, zorg en sociale zaken. Want juist daar aan de onderkant van de samenleving, waar men het meest last heeft van de crisis, moeten we met onze vingers van hun voorziening afblijven. Ik denk dat dat uh, vrij helder is voor de bedrijven. ik ben ook benieuwd hoe de andere partijen daarover denken. Uh, en over alle andere zaken valt met ons uiteraard te praten van waar gaan we het geld vandaan halen. We moeten het ook niet groter maken dan het is. We weten het nog niet. We weten nog niet wat er uit Den Haag komt. Dat weten we hoogstwaarschijnlijk pas in september bij de september circulaire. En uh, hoe het gespreid wordt over de jaren weten we ook nog niet. Een doemscenario is inderdaad 3 miljoen structureel. Maar... Uh, ik ben toch altijd nog wel wat optimistischer en zeg van wij hebben uh, nog meer kansen op dat het lager uitpakt. En daarnaast hebben we ook nog, maar dat is een andere, nog een appeltje voor de dorst die erfpacht of koop, verkoop van de middenboulevardheid. En voor de rest wil ik niks zeggen over de middenboulevard. Uh, als we praten over plannen maken, ik heb de afgelopen vier jaar heb ik er een gewoonte van gemaakt om voordat er één letter op papier ging, eerst eens te gaan praten met uh, de belanghebbenden, met de mantelzorgers, vrijwilligers, jeugd, et cetera... En ik vind dat dat op alle terreinen hoort. En ik ben ook van plan, als ik weer mag terugkomen in de... <tie> om dat te blijven doen. Oké. Okay. En dat levert vast wel hier naar een vraag op. Tenzij de onderwerpen zeg te veel halen. Nee, dus. Daar komt-ie. Nou, mijn vraag aan uh, meneer Tone is inderdaad over dat bezuinigen. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat er, ik weet niet hoeveel externe bureaus zijn ingehuurd om een aantal onderzoeken te doen naar het een en ander, wat enorm veel geld heeft gekost. Uh, u weet dat er binnenkort ook een, uh, een uh, aquaduct, uh, nou niet een aquaduct, een, een, een, ja, een aquaduct uh, aankomt uh, wat 10 miljoen moet gaan kosten. Ik vraag me af of men ook wel inderdaad eens goed geluisterd hebt uh, naar uh, verschillende verenigingen hier in de landen. Of dat wel zo'n voordeel uh, geeft, zo'n uh, ecoduct. En de vraag is: uh, hoe gaan wij uh, al die externe bureaus een klein beetje weren? En meer luisteren naar mensen die we gewoon met een belletje kunnen gaan uh, vragen om advies in een aantal zaken. Alle vraag. Even over dat rekenroduct: daar betaalt de gemeente Zandvoort geen dubbeltje aan, laat het even duidelijk zijn. Dat komt niet voor onze rekening. Uh, wij verlenen alleen een beetje hand- en spandiensten uh, als je praat over externe bureaus ja, je moet af en toe afwegingen maken van wat is handig, neem je mensen in dienst die een grote deskundigheid hebben, ja dan nee of huur je ze voor de tijd van de, van de duur van een project in je kunt ook gaan denken aan, kunnen we niet met gemeentes gezamenlijk een soort van pool vormen dat staat ook in allerlei verkiezingsprogramma's uh, dat is iets waar, waar je naar kunt gaan kijken je kunt ook gaan kijken als je praat over Gijs heeft over het afslanken van de organisatie, dat je twee dingen moet doet je zou kunnen zeggen, we gaan de, de organisatie afslanken, maar we gaan tegelijkertijd meer kwaliteit inhuren. Dus een hoge mensen die dus inderdaad van dat soort projecten, want Widdenboulevard, Louis de wijkontwikkelingsplan hier in Noord, ontwikkeling Gettenbach, Huis in de Duinen, die gebieden, dat vergt nog minstens 20 jaar. En op dat moment moet je kijken, is het dan zinvol om iemand wel in vaste dienst te nemen, die dat hoge niveau heeft, die dat wetenschappelijke niveau heeft, die dat kan begeleiden. Dus dat zijn dingen waar we aan moeten gaan denken de komende jaren. Strenge criteria. Antwoord op uw vraag? Ja, vertrouwt u erop? Vertrouwt u erop? U hoopt dat het gebeurt. Als ik net de uh, opmerking ook hoor van Gijs uh, over die uh, kruising met de Halemansstraat-Tolweg, uh, dan moet ik dat dan maar zien, want dat heb, uh, ik weet niet hoeveel geld gekost. En het is levensgevaarlijk, want nu moeten er kennelijk eerst doden vallen op die kruising. En komen komen er vrij dadelijk langs. Nou, ik uh, hou me hart vast. Ik moet eerst zelf remmen voordat ik voorrang krijg. Dus eerst moet er kennelijk doden vallen voordat de zaak gaat uh, veranderen. Ik zie veel non-verbale reacties. Ja. Allemaal informatie uit de wisseling, dames en heren. Vragen? Ja. Ja. Geen niks. Hé, hey, dat is de neef van de... <laughs> broer, hè? Ik ben zijn broer. Geen verkeerde dingen. Meneer Hacking is dat. Kent u dat van Cote en de Bee? <laughs> ja. Ja, ik heb een opmerking en een vraag. Ik was twee weken geleden bij een raadzitting en er, was, er, werd, even of er werd gemeld dat er 10.000 euro is uitgegeven aan de directeur van de Westergasfabriek om een advies te geven over evenementen op de middenboulevard. Dat is gedaan door wethouder Bierman en het is volkomen belachelijk en absoluut geld over de balksmijten. En ik wil vragen aan Gert Tonen, dit is dus mijn vraag Gert Tonen, tel Gert hoe ga je uh, de balans tussen inkomsten en uitgaven, hoe denk jij dat te doen? Heb ik het ook over de inkomsten? Hè? Ga je dingen verhogen? Hoe zie je dat? Wie betaalt het? En dan zijn we gelijk uit de zaal klaar, dan gaan we naar de collega's. Gert. Ja. Um, ho hoe ga je dat doen? Dat, daar, is, daar moeten we met z'n allen heel goed over gaan praten. En wij hebben, als Stijf van de Arbeid, wij, laten, uh, wij, voor, wij zijn voor alles in, behalve de punten die ik net noemde. Ik zeg nog een keer welzijnszorg en sociale zaken vanaf blijven. En de rest is alles bespreekbaar. En dan moet je ook gewoon kunnen kijken naar de inkomstenkant. En bij verkiezingen doe je dat niet. En dan hou je je mond over de, over de inkomstenkant. Maar dat is de juiste flauwekul. Als de bevolking van Zandvoort iets wil... en wij moeten dat realiseren als gemeente en als gemeentebestuur... dan vind ik dat wij het recht hebben om aan de bevolking van Zandvoort te vragen... en heeft u daar iets voor over? Als men zegt nee... Prima, dan doen we het niet. Maar als men zegt, ja, dat moet er per se komen. Ik noem er maar een multifunctioneel gezondheidscentrum. Of handhaven van Willem-Gertgebach MAVO. College heet het tegenwoordig. Nou, willen we dat met z'n allen. En is het niet te realiseren zonder dat er een flinke som geld bij gaat van de gemeente. Dan is de vraag aan u, wilt u dat ja of nee? Nou, u zegt ja, dat willen we, dan moet u dat er voor over hebben. En dan doen we het. En heeft u dat er niet voor over, dan is het jammer. Maar dan gaat het niet door. Er wordt een prijskaartje aangehangen. Ja, daar ja. wordt een prijskaartje aangang, ja. per onderwerp. Reacties? Ja, één. Twee. Drie. Laatste. Ja, vier. Kort. Een hele korte vraag gaat dit dan. Het is zo dat natuurlijk de gemeente heeft een aantal wettelijke taken heeft. Daar kun je niet onderuit komen, die moet je bekostigen. Daarnaast een aantal kerntaken. Ik hoor dat u zegt er wordt niet bezuinigd. Op, er wordt niet bezuinigd op welzijn. Daar zijn we het helemaal mee eens. Maar hoe staat het nou met sport? He, wel, he, sport gaat vooraf aan welzijn. Gaat nee, u daar wel uh, op bezuinigen? Uh, wel, sport is voor mij welzijn. Sport is welzijn. Okay. En de vraag ja, is... Gijs u, die staat veel over mijn overgewicht. Ja, weet ik Gijs. Gaat u bezuinigen? Dat is de vraag. Ik heb gezegd op welzijn niet bezuinigen. En, wel, sport en, er, hoort bij welzijn. Dus op sport niet bezuinigen. En duurzaamheid is natuurlijk ook welzijn dan in u. Voor u is alles welzijn. Daar ben ik erg blij om. He, dus wat betreft de milieu investeringen... ...gaat ook helemaal goed komen met de WP vandaag. Dat komt zeker goed met de bedrijf vandaag. Heel simpel, met duurzaamheidsinvesteringen verdienen we geld. Over het algemeen. Is mooie... En op de langere termijn. Daar gaan we vanuit. En de tweede in de rij was... ...meneer Simons van de OPZ. Ja, uh, Gertie heeft gevraagd uh, om uh, de verschillende opinies te voor, uh, bezuinigen. En daar heeft hij gezegd... ...als we, we willen niet bezuinigen op, zorg. Daar wil ik me eigenlijk vo volledig bij aansluiten. En daarna ging... Jouw vinger omhoog. Michel Demmers. Um, ja, uh, de expertise die ingehuurd zou moeten worden om uh, drie uh, grote projecten af te maken... ...zeker die aantal te starten. Dat zijn hele dure mensen. Um, maar het is een wettelijke taak. Wij moeten dat doen als gemeente, die plannen maken. En we moeten ook die expertise inhuren. Maar als het leidend beginsel is draagvlak onder de belanghebbenden dan loop je het risico, als men niet wil, dat er weer een hoop geld uh, de balk gaat. wat je ergens anders beter zou kunnen gebruiken. De vraag is? Blijft draagvlak onderbelanghebbende bij plannenmakerij, die dus heel nodig zijn... Uh, blijft dat het leidend beginsel? Gert Oeh, PvdA, laatste reactie. Ja, ja, dat, dat is het, dat is het uh, leidend beginsel. Ik heb niet ieder niks gezegd dat ik van begin af aan... <tus> En van onderop eerst met de bevolking wil praten voordat er een, een pennenstreek op papier gaat. Dus draagvlak bij de bevolking. Uh, dat is uh, bij mij in ieder geval een beleid dat ik gevoerd heb altijd leidend geweest. Oké, okay. ik krijg nog één bestraffende vinger die ik vergeten had. Nee, niks bestraffends aan. Ten eerste wil GroenLinks, uh, meneer Tonen, best wel een, een pluim geven voor zijn welzijnsbeleid. Uh, dat is uh, uitstekend gedaan. Uh, een, een serieuze vraag van onze kant. is, Ik wil even bijpakken. Uh, waar zou uh, naar u menen, want u bent... Behalve wethouder voor welzijn, ook wethouder voor financiën. En waar kan de gemeenteorganisatie op besparen? Een aantal punten. noem er dus ah, drie. Mag ik dat zo? Nee, nee, nee. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is hier niet de plaats en het moment. Wij hebben heel duidelijk afgesproken binnen, met college en raad. Dat, en we hebben al een werkgroep begroting die daarover gesproken heeft. We hebben al achter de rug. Dat we na de verkiezingen daar gezamenlijk over gaan praten. En op welke wijze we dat precies gaan doen. Uh, maar dat moet in ieder geval. Gezamenlijk gebeuren en dat moet niet van bovenaf opgelegd worden. Want het zou hetzelfde zijn. Zeg vanuit nou, zo en zo en zo moeten we dat gaan doen. Dan wordt de discussie alweer een stuk moeilijker. Dan we zicht van maak alles bespreekbaar met elkaar. U krijgt een instemmende knik voor het moment. De zaal gaat altijd voor, de laatste uit de zaal. Dank u wel, meneer Tonen. Ik wou vragen, ...dit ruikt toch erg naar achterkamertjespolitiek, wat hier gebeurt. U is, dit is toch de kans om te, aan, het, uh, kiezen, aan de kiezers in uh, Zandvoort te laten zien. Waar u voor staat en waar u voor gaat en wat uw prioriteiten zijn en waar u op wil bezuinigen. Dat geldt overigens voor al uw collega's. Het is een herhaling van de vraag. Het is een herhaling van de vraag met een lichte, andere de toon erin dat u geen ik, antwoord geeft. Ik, ja, ik, weet, ik, weet, ik weet niet wat uh, D66. Hè, ja, ja. Ja, ik, weet, ik weet niet wat meneer, meneer Wismar van D66 bedoelt met achterkamerspolitiek. Want wij gaan die dingen gewoon lekker in het openbaar met elkaar allemaal bespreken. En het gebeurt allemaal in rondes waarbij de burger ook nog wel wat te, krijgen, te zeggen krijgt. Maar het zou flauwekul zijn als ik hier nu zou gaan vertellen waar wij het wel zouden willen. Ik geef ze een zeer nadrukkelijke aan en dat vind ik veel belangrijker waar wij het per se niet willen. En daar willen we overeenstemming voor bereiken binnen de politiek. Want ik vind het veel belangrijker om te zorgen dat de mensen aan de onderkant van de samenleving niet die opzodemie te krijgen dan op alle andere punten te bezuinigen. Daarmee heeft u antwoord op de vraag. Ik moet voor de tijd, anders moet u gewoon de microfoon inbreken, maar bewaar de vraag eventjes voor de volgende spreker. <lacht> blijft u gewoon staan, blijft u gewoon staan. Karl Simons. <lacht> OPZ. Ja, bewaar de vraag, gewoon. is niet om uh, vervelend te doen, maar we moeten om ongeveer vijf over tien uitkomen, dat gaat lukken. Uh, Voorzitter, ik Ja, zal, de tijd ja, loopt. Oké, okay, ik ga ja. eerst even iets zeggen over de telefoon... Uh, Vraag, gebouw de krocht. Nou, wij zijn het er volledig mee eens dat er iets moet gebeuren met dit gebouw. Dat het gerenoveerd moet worden. Dit is een gebouw van de gemeente. En laten we eerlijk zijn, hier praat je over achterstallig onderhoud. Daarnaast met de, de toegang naar de parkeergarage zou er nog een stuk af moeten. Nou, daar zijn we het ook helemaal niet mee eens. Met andere woorden wij zeggen, hier moet duidelijk gerenoveerd worden. En er moet eigenlijk een... een, een ...een zaal komen waar we met z'n allen het toneel kunnen volgen... ...een schouwburgfaciliteit... ...met andere woorden, daar zijn we het volledig mee eens. Als we praten over, voorzitter, de tien speurpunten van OPZ... ...dan wil ik graag twee eigenlijk uitlichten. Minder regels, meer service. Dat is een van de belangrijke dingen die wij daarin hebben staan... ...waarvan we zeggen... Het gaat allemaal te moeilijk bij de gemeente. Er zijn een aantal specifieke voorbeelden. We hebben er tien gesteld in ons verkiezingsprogramma. Waarvan we zeggen dat zijn nou handvatten waar je aan kan vasthouden om dat te doen. Die zijn niet eens van ons. Die gelden landelijk. Maar wij moeten er gezamenlijk hier in Zandvoort meer mee doen. Uh, ik noem er zo voor de vuist weg een paar. Versimpelen van de vergunningaanvragen. Beperkingen van het aantal horeca-vergunningen. Uh, digitaal bijstand kunnen aanvragen Dat zal verschillende mensen van de linkse sector Beslist aanspreken Digitaal bijstand kunnen aanvragen En afschaffing van die maandelijkse verantwoording Want dat is een enorme ballast Invoering En dat is even naar de gemeente toe Van een normenkader Waar je kan zeggen De gemeente wordt gemeten Hoe zij functioneren Zeker tegenover het bedrijfsleven En dan een lastenverlaging van de WMO De toepassing van Nieuwe regelingen, makkelijker. Dat is een van de belangrijke punten eigenlijk. Minder regels, meer service. Oftewel, wij moeten in onze eigen winkel moeten we anders te En dat waren de speerpunten van de oudere partij Zandvoort door Carl Simons. En ik zie je gelijk een hand de lucht in voor een vraag. Daar komt hij al. En de vraag is van, voor de luisteraars altijd leuk... Van uh, mevrouw Koper. Even een, uh, een vraag aan meneer Simons. U noemde toch net dat dit landelijke punten waren? Hè? Ja, klopt. Dank u wel. Oké. Okay. <hums> Komt-ie? Ja, onze vaste betrokkenen. Uh, vaste interrupt. Um, uh, opmerkingen en vragen natuurlijk. U heeft over beperking van horecavergunningen... Er staat in het uh, landelijke verkiezingsprogramma van het CDA... ...dat die wil totaal van alle vergunningen af. Dus dat, dat strookt gewoon niet uh, met het CDA, wil ik maar even zeggen. Um, en uh, eventjes nog uh, over het uh, middenboulevardplan. Uh, ja, er is natuurlijk een uh, discrepantie in de Raad... ...hoe dat allemaal uitgevoerd gaat worden. En de vraag... Mijn vraag is, gaat u deze, als u wordt gekozen in, uh, in de Raad... ...en u, wordt, uh, u gaat weer een wethouder uh, aanstellen... Gaat u nou eindelijk dat minder Gaat u nou eindelijk daarmee door? Want u bent het er nu mee eens. Het is weer afgetikt voor de tweede keer. Gaat u het nou gewoon doen? Gaat u het nu gewoon doen? Ja, duidelijke vraag. Dat was een te kort te antwoord. Ten eerste. De Ten eerste de, de, de vraag over uh, wat, wat doe je dus met die afschaffingen of versoepelingen van de horecavergunning. Nou, dat is versoepelen. Ook dat is een, uh, een kreet die daarvoor staat, dat is de horeca 1 vergunning instellen. Oftewel, makkelijker maken om tot een exploitatievergunning te maken, te komen. Als we praten over de middenboulevard, ga je daar bouwen? Ja, natuurlijk. Heel kort antwoord. Oké, okay. laatste reactie uit de zaal op uh, u. En dat is meneer... Hou ja. hem vast. Waar wordt ik nu? Zo snel mogelijk. Meneer Rampen, ja. O, eerst plannen ontwikkelen, ja. nu. Bouwplannen. Meneer, meneer Rampen. Ja, meneer Simons. Uh, uw, uh, uw inbreng vind ik erg positief. Uh, dat op voorhand. Uh, het is allemaal erg sympathiek. Uh, ik hoor de organisatie al zeggen. Als u dat wilt, dan moeten wij meer mensen hebben. En de vraag? En de vraag is. Er staat een bezuinigingsronde. En we zouden toch graag weten hoe... De, uh, hoe u nou die bezuinigingen ziet en in welke richting u die zoekt ik hoorde van wethouder tonen dat hij een appeltje voor de dorst heeft dat hij de erfpachters uh, de grond voor de tweede keer wil verkopen dat betekent, uh, daar zou dan een leuke cent in zitten, dat betekent dus zandvoorters dus zwaarder belasten uh, waar zoekt u nu bezuiniging? waar zoekt u het? Als we zoeken voor bezuinigingen, nou dan moet ik me eigenlijk volledig aansluiten bij de woorden van Gertone. Dat is, wij gaan er straks over in beraad. We krijgen straks voorstellen en dan gaan we kiezen. En hoe...